Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Je moet zelf kunnen kiezen of je je arts online of in het echt wil zien. Zorgverzekeraars en patiëntenclubs zeggen in het AD dat afspreken via Zoom of Skype veel tijd scheelt, zowel voor patiënten als de artsen. De afgelopen anderhalf jaar waren veel gesprekken vanwege corona digitaal. Tijdens de eerste lockdown werd zelfs zeven op de tien keer de laptop opengeklapt. Nederland heeft er een medaille bij op de 100 meter schoolslag... ...tikte Arno Kamminga als tweede aan. Het was, het was vlak na de race nog niet echt tot hem doorgedrongen. Nog niet, nee. Het is echt geweldig. En uh, dat ik dit dan in mijn eerste finale doe... ...ik wist dat ik het kon. Maar ja, je moet het toch maar even doen. Een Olympische finale, ja, hoger kan niet. Dus dat brengt dan toch wel iets speciaals met zich mee. En uh, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. De teller staat nu op drie Nederlandse medailles. Alle drie zilver. Een maaltijdbezorger in Tilburg is gisteravond in zijn nek gestoken na een verkeersruzie. De man van 40 stond stil bij een kruising en wilde afslaan toen een fietser tegen de koffer van zijn be bezorgscooter sloeg. De twee kregen ruzie, waarna de fietser iets scherps pakte en hem dus neerstak. De bezorger is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En op verschillende campings in ons land is deze zomer dit te horen. Zwieren kan ik op Purpest, waar zit licht? De Nederlandse reisopera gaat normaal van theater naar theater. Maar de komende weken is er dus een campingtour met de voorstelling Hans en Gietje. En dan gaat het er wel iets anders aan toe, zegt de directeur. Normaal reizen we met een... Uh... ...kast en crew van zo'n 150 man langs hele grote theaters. We hebben minstens vijf verhuiswagens nodig voor een decor. En nu reizen we met de caravan. En het hele decor zit in die caravan. Ja, het is wel fijn om het publiek weer eens aan te kunnen kijken. Want tijdens de lockdowns waren er alleen gestreamde optredens. En het publiek zelf is ook tevreden. Ik hoorde net al wat met de soundcheck. Dat klonk prachtig. Wat vind je het leukste eraan? Om te kijken en ja, om te zien hoe mensen acteren. En ik hoop voor ze dat ze het droog houden, want het is een wisselvallig dagje vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af, vanmiddag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Door werkzaamheid op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein, 4 kilometer rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 smol van de forever just you yeah no nothing else matters no nothing else matters Zet je radio in het veld voor zon zee en heel veel zomerhit dit <laughs> is de fm zonvoor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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zwemmer Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen in Tokio... voor Nederland de derde zilveren plak gewonnen. De Katwijker eindigt op de 100 meter schoolslag als tweede. Tennisser Jean-Julien Royer heeft corona. Hij en zijn dubbelpartner Wesley Koolhoff hebben zich teruggetrokken. Zorgverzekeraars en patiënten willen dat mensen zelf kunnen kiezen of ze bij een arts langs gaan of dat het consult via videoverbinding gaat. Een digitale afspraak bespaart tijd voor de zorg en de patiënt, zeggen ze in het AD. Twee mannen, gewapend met messen, hebben vannacht een casino in Made in Brabant overvallen. Ze gingen ervandoor met een onbekend geldbedrag. En het weer, eerst zon, in de loop van de middag weer onweersbuien en het wordt 20 tot 24 graden.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 Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rondenseguí y llegaba mambo estrella. ¿Qué culpa tengo yo? Que ya también mi escena bella. Me mario el humo, el ajuca y la champaña que. es que me pasé.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 you on a train You see, girl That's what I go through every day Is this the way it should be? Want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? Vriend is wat ik zei tegen haar, maar lekker dingen, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch?